Een zangeres in Egypte heeft een halfjaar cel gekregen om een grapje over de rivier De Nijl. Abdel Abdelhouwab zei dat ze geen water uit De Nijl zou drinken omdat ze bang was voor parasieten. Die opmerking kwam haar duur te staan. Ze werd geschorst door de Egyptische vakbond voor muzikanten. En nu heeft een rechter haar veroordeeld tot een halfjaar cel. De 37-jarige Shirin hoeft niet direct de gevangenis in. Ze kan nog in beroep gaan en mag dat in vrijheid afwachten.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 En mensen die naar waar belanden. Kij met poking tussen en die enigsbanden, ah, en dan ziet de ja.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 out there. We could be reaching out for anything if we try you know Let the daylight in on a better day. It's been too long. We've been living under a ring. But daylight in on a better day. It's been too long.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 van antwoord ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45. 45. She's blood, flesh and bone. No talks are silly She's touch, smells, sights, tastes and sound.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 ZANG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 Feel the earth move